Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De centrale aanmeldlocatie voor Oekraïners in Utrecht is overvol, dat zegt burgemeester Sharon Dijksma. Vannacht sliepen er 186 mensen in de jaarbeurs, waar eigenlijk maar plek is voor 100. Het is de bedoeling dat nieuwe Oekraïnse vluchtelingen vanuit Utrecht doorstromen naar andere opvanglocaties in het land.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 In Leeuwarden wordt meer gebloot dan in Amsterdam, blijkt uit onderzoek naar de drugssporen in rioolwater. Ook wordt er in de Friese hoofdstad evenveel cocaïne gebruikt als in Amsterdam. In Leeuwarden wordt wel minder MDMA gebruikt dan in Amsterdam. De onderzoekers noemen het percentage drugsporen uitzonderlijk hoog. En een bijzondere besparingstip van een ouder koppel uit Australië. De twee hebben meer dan 51 cruise tochten achter elkaar geboekt. En dat doen ze omdat het goedkoper is volgens hun dan het leven in een bejaardentehuis. Inmiddels leeft het stel al 450 dagen op zee. En dat verveelt nog lang niet, zeggen ze. Where else can you go? You go for dinner. You go to a show. You go dancing.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 luidruchtige band. Ze komen deels uit Zuid-Holland en deels uit Noord-Holland. Dat is altijd het leuke met dit soort bands. Dat je niet precies weet waar ze vandaan komen. Dat bezorgt de redacteuren van 3 voor 12 nog wel eens en dan heb ik het over de regionale uh, redacties. Nog wel eens de nodige hoofdbrekers. Ja, waar komt die band nou vandaan? Uit Rotterdam of uit Utrecht of uit Amersfo Amersfoort of Amsterdam? Weet je? Want geografisch is het dan slecht bepa uh, bepaal de bepaalde drummer uit Amsterdam komt. En de gieterist uit Utrecht. En weer een, uh, een frontman bijvoorbeeld uit Den Haag. Ja, dan uh, heb je dus wel een probleem. Want uh, dan wordt het een beetje backvechten tussen al die regionale uh, hoofdredacteuren van wie gaat wat doen. Dat is problemen met Stijn niet. Want dat is duidelijk. Want uh, zij uh, studeert in Rotterdam. Eigenlijk helemaal niet duidelijker, ja, ja? Ja, maar je studeert in Rotterdam. Ja. Maar je komt uit Amsterdam. Kijk, Doe. en dan tel jij gewoon mee Doe. voor 3 voor 12 Noord-Holland. Dus uh, dat is. Uh, dat is uh, kijk, uh, de Amsterdamse kant die wint het. Uh, en dat is uh, de reden waarom we er ook gevraagd hebben vandaag in deze september-editie van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Uh, nu is het. Engelse gedeelte aan de beurt en we hebben straks nog een bonus van nog een blokje van twee, dus ik zou het er al bijna uh, zeggen, maar nu zie ik ook weer iets staan waar ik denk van heb ik het nou goed opgeschreven? I let a stranger inside my head. Dat klopt helemaal. Ah, nou, ja, waar maar op. I let a stranger ja uh, yeah. heel lange titel. immature before it reached the age of 20 and a clock stop and then you turn up the heat now my toes and fingers feel each touch again what do we do when the roses seem to bloom But I wander through the I'm terrified and he Dankjewel. <applaus> Prachtig metaforisch nummer, want uh, ja, ik heb wel even naar zitten luisteren. Ja. er ja. zit heel vol met metaforen dit nummer, dus maar heel mooi uh, gedaan. Uh, dat was I Let a Stranger Inside My Head dan zeg mm -hmm. ik het dan zeg ik het goed. Uh, en de laatste van dit blokje, want er komt toch nog een bonus optreden. Dus ik zou bijna zeggen, het is een toegifte die we normaal gesproken oh. vervolgen. En dat nummer dat heet Something in the World. You change It in what's so wrong to begin with? Oh, don't you believe it? Don't say another word, and I'll try to heal it. It just all feels so absurd. Oh, oh, don't you believe it? Don't say another word, and I'll try to heal it. It just all feels so. van twee. Uh, maar er komt zelfs nog een vierde blokje van twee. Dus dat uh, belooft nog wat. En uh, wat dat is, dat, uh, dat nou ja, ik laat, uh, zo uh, gaan we dat uh, eventjes uh, tussen de plaatjes door nog wel even laten horen van wat uh, uh, Stijn gaat spelen straks. Maar eerst nog even een band die vorige week zich aandiende, of eigenlijk afgelopen week. En die band die heet Jury Dice. Nou, is leuk. Maar ik uh, ging op een gegeven moment googlen. En toen zag ik een tig van die bands die diezelfde naam hebben. Maar ja, uiteindelijk uh, kom ik dan toch bij een Nederlandse versie. En inderdaad, dat is dit nummer geworden. Het is een single, En dat nummer dat heet The House. En hun eerste single, de debuutsingle, die heet The House. Je zou bijna zeggen, het lijkt een beetje op Thames. Uh, Thames is uh, trouwens wel een uh, popronde kandidaat. Um, Stijn, want uh, ja, uh, huppatee, gelijk. Uh, nee, nee, nee, je hoeft niet meteen te spelen. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee. nee, nee, nee, nee we gaan even praten. Dus, uh, Hallo. Ja, want je, okay. je zit er nu toch. <laughs> Dat is wel heel erg leuk. Nee, nee, nee. Het fenomeen popronde. Ja, Ken je ja, dat? Ken je ja, dat? Zeker. Ja? Dat. Heel goed. Ja, nou ja, ja, is heel is goed. dat uh, iets uh, waar jij dan wel een beetje van droomt? Uh, ja, dat lijkt me heel vet om daaraan mee te doen. Zeker. Ja? Maar ik, ik denk nu dat ja, ik ben, ben dit jaar gewoon lekker aan het uh, zelf aan het spelen en ja. dingen uitbrengen en dan hoop ik volgend jaar dat dat misschien mijn optie is. Maar ja. Ja. Um, Rotterdam. Dan denk ik aan de Kodaarts. Klopt. Daar zit ik op school. Dat dacht ik al. Ja. Want als er iemand als er iemand muziek maakt dan moet hij uh, negen van de tien keer moet hij naar de codarts uh, moet hij dan gaan dus uh, ja ja, um, ja want want hoe ben je daar uh, terechtgekomen bij de codarts uh, nou ik uh, ging op een gegeven moment eindelijk samen doen en dan moest je natuurlijk uh, een soort studie kiezen ja uh, en ik wilde sowieso iets met muziek doen. Ik wilde misschien ook nog naar het buitenland. Wat ik al vertelde, ik wilde eigenlijk naar Berlijn om Duits te gaan liggen. Ja, dat had heb ik ergens Duitsen. gelezen. Ja, ja, ja, ja dat ja. ik weer Duits een liedje Maar dat is het eigenlijk niet geworden, want het was allemaal eigenlijk een heel slechte school. Ik weet het allemaal niet. En toen had ik me last minute soort van nog aangemeld voor coderd. En toen dacht ik, oh, moet ik allemaal dingen doen? En toen um, was ik door naar een soort van voorronde dingen. En toen had ik heel lang niks meer gehoord. En toen kreeg ik opeens in de zomer een telefoontje van wie nu mijn leraar is. Ja. Van hoi, wil je nog naar Coders komen? Want eigenlijk is er nog een plekje. En toen was ik gewoon meteen aangenomen. En toen ging ik dat doen. En toen, maar ik had een beetje hals over kop. Dus ik had, me, ik had nog helemaal geen kamer. Ik had helemaal geen plannen. En kan toen, ik me even iets voorstellen van ja. toen dat verlossende elefantje. We hebben nog een plek. Zat jij al zo? Ja, heel erg. Ja, Toen was ik echt wel heel erg blij. Ja, ja zeker. Ja. Dat is echt nice. Nou, je zegt uh, Duitsstalig. Marcus hier. Oh. Die, die heeft uh, enigszins uh, iets uh, met uh, Duitsstalig uh, in dat opzicht. Okay. Maar dat, uh, dat heeft uh, te maken met, uh, met uh, wat er in zijn zich, schenen zit. Hè? Dus de ene helft Duits, ja. is Duitsstalig en de andere is Nederlandstalig. Dus uh, ja, ik zeg het eventjes. Cool. Maar, uh, maar uiteindelijk uh, vond je de taal niet leuk? Of Ik ben gewoon ik, niet naar die school gegaan. Dus oh. dat was het. Ik ben dus ik heb dus voor coders gekozen. Ah. Maar ja, ja. ooit op een dag ga ik nog een Allee. keer. Hebben. Kijk, als jij straks het tweede blokje nog een blokje van twee doet, ja Dan doe ik het, in het <laughs> Ik weet niet of die schermen nog wil doen. Ik niet of dat zo mooi is. Heel veel mensen vinden Duits ook niet zo'n mooie taal. Oh. Ik vind het wel mooi, maar. Nee. Hoor je dat nou? Morgan? Sorry, Morgan. <laughs> Hoor je dat nou? Ja, ik, ik kan er ook niks aan doen, maar mensen hebben. Ja, ja nou ja, goed. De... <laughs> goed. Uh... Uh, we hebben hier ooit wel eens uh, een Duitsstalige single hebben we laten horen. Oh, een uh, One Umlaut, dat hebben we hier toen laten horen. Dat oh. is een beetje een alternatief uh, Duitsstalig uh, nummer is dat. Cool. Uh, dus dat, uh, het is wel voorbij gekomen. Uh, nou ja, de, de codearts, daar ben je dus nu uh, koud aan begonnen dan uh, zeg ik. Ja, nou ja, ik zit nu in mijn derde jaar. Ja? Oh, uh, derde jaar, toch? Ja, oh. ja, toch al alweer snel gaat dat. En, ja. uh, dus nog twee jaar, als ja. in dit jaar of wat Um, nou heb ik uh, uh, ook wel de vraag van... ja een student, dat gaat niet altijd uh, over, uh, uh, ja, over... rozen en, eh. en noem maar ook. Uh, want uh, ja, je moet op een gegeven moment toch... Uh, ook iets erbij doen, neem ik aan. Ja, werken. Ik bedoel, zeker ja. nu sowieso huizen vinden genoeg geld met alle alles wat gaande is in Nederland. Ja, ja. Maar uh, nee ja, dat is zo. Ik, ik heb het mezelf een beetje moeilijk gemaakt, want ik woon dus in Amsterdam. Ik studeur in Rotterdam. Dus ik moet ook vaak met de trein. Dus ik heb dan niet heel veel tijd extra vandaag. Ja. Maar ik werk ook nog bij een heel leuk café. Daar wilde ik een klein beetje naartoe, want dat, was, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat had ik gelezen. Uh, ja, dat is goed. Ja, dat gelezen Ja, want uh, dat zit ergens in, uh, in, uh, in de Westermarkt, bij de Westermarkt. Bij, bij de Noordermarkt. In, in, in, ja. In ja, de Jordaan lijkt het wel elkaar. Ja. ja, nee, in Amsterdam, bij de Jordaan, heel mooi en cute. En je verkoopt, we verkopen appeltaart. Echt heel lekker, veel appeltaart. lekker, lekker. Dus kom een keer langs voor appeltaart en dan kunnen we... Hoe heet het? de zaak? Uh, winkel 43. Winkel? Dit is even meteen reclame voor mijn werk. Winkel 43? Ja. Winkel 3. Ja, gekke naam, maar Kom jij, uh, jij Anna, uh, Anna, jij komt uh, uit Amsterdam-Veen, toch? Ja, klopt. Ja, maar het uh, is wel een mooi adresje natuurlijk, hè? Ja, maar ik lust geen appeltaart. <laughs> nee. Sorry. Ah. Maar dit is echt heel veel. Ja. Ja. Ja. Ja. Okay, ik heb er echt wel Oké. Ja, dan? nou ja, goed. Nee, maar we uh, wel een koffietje komen. Kom maar Kijk, nee, Kan ik, kan ik, kan ik maar, een stukje voeren? Uh, ja, ja. Okay. Uh, Maar goed, uh, dan, dan kijken even de, de, de, de collega redacteuren aan, want... Uh, uh, bruist Amsterdam in jouw ogen... als jij op een gegeven moment op pad bent... bijvoorbeeld naar een, uh, naar een optreden... waar jij uh, verslag uh, bij ons uh, doet. Maar uh, bruist ja, dat ook een zeker. beetje? Ja, zeker. Ik vind ja? het echt een prachtige stad. Ja, ik kom uit Almere, dus dat is wel wat anders. Ook heel leuk, maar ja. Amsterdam gewoon... dat je de geschiedenis echt ziet in de stad... dat vind ik echt geweldig. Ja. ja. ja. En de mensen. gewoon je, je kan je er niet vervelen. Ja, um, je bent... Uh, onlangs bij parels uit de Bijlmer geweest. geweest. Ja. Dat is uh, toch iets... Uh, wat jou ook heel erg aanspreekt. Ja, en dat, dat op zich, wat, wat, wat spreekt jou eigenlijk aan... bij uh, parels uit de Belmen? Ja, vooral denk ik... Um, ja, gewoon... De muzieksoort. Ik ben heel erg fan van hiphop en rap. Ja. En er kwamen ook rappers, door Money vind ik heel, heel, uh, heel hard. Ja. Ray Fuego ook luisterde ik vroeger vooral. Mm. Maar ook gewoon echt dat je de cultuur uh, echt kon voelen die avond. Dat ja. vond ik gewoon heel bijzonder. En ja, dat vooral en Heb jij ook het vermogen dat je dus ook daar mooi een vertaalslag in kan maken, toch? Sorry, hoe bedoel je? Een mooie vertaalslag, hè? Je, je, je, je zegt een vibe, voel je in die zaal, <laughs> ja. natuurlijk. Hè? Ja. Dus dat moet je dan vertalen naar, naar een artikel. Ja, ja, klopt. Ja. ja, ik hoop dat dat een beetje is gelukt. Ja, nou ja, goed. Uh, dat gaan we meemaken, want uh, er moesten nog even wat foto's erbij. Uh, ja. Dus ja, dat is, uh, dat is weer een dingetje, maar dat, dat, dat gaan we niet uh, hier op de, helemaal op de radio. Maar het komt eraan, mensen. Dus uh, hou het artikel van Anna Valeria Pals in de gaten als het gaat om parels uit de bijna. Want het is... Ja, dus is volgens mij smelt Kroes Wat, uh, wat daar nog aan uh, muziek en dat soort dingen. Ja, uit, uh, ja, dat, dat, moet daar, dat moet daar een. Uh, dat lijkt me een goudmijn als, als, als ja. ik het zo hoor. Echt, hoor je wel? Ja, ja, zeker. ja. Um, ga ik weer even terug naar Stijn. Want ja. Uh, ja, ik moest even tussendoor. Want, want ja, we hadden het over Amsterdam. Dus we ja. hebben het ook over het, uh, ja, over het uitgaansleven. Ik, ik, maar uh, zijn er ook plekken in Amsterdam... waar jij zelf heel graag uh, komt... en waar jij je comfortabel bij voelt? Ja hoor, best ja? echt wel veel. Ja. Um, maar misschien ken je wel ook plekken. Maar uh, Midwest is heel erg onbekend. Maar daar komen heel veel soort van evenementen en dingen. En daar hmm. heb ik een keer vrijwillig... geen gedaan. Of ja. niet, maar het is ook gewoon heel gezellig. Ik ben in van in mijn werk daar. Ja. Um, Skek heb ik gisteren opgetreden. Dat is een soort Skek. studentencafé. Ja, dat, uh, op ik, dat zag ik ook ergens voorbij komen. Ja, Volgens mij ja. spelen gaan Marie en Antoinette daar een kan keer heel spelen. Ze dus ja. hebben heel vet. Echt wel heel veel live muziek. En ook allerlei soorten genres. Soms heel erg bijna jazz. Hmm. Um, soms ook weer een soort modulaire synthese. Nou goed, het gaat echt alle kanten op. Ja. Dus dat is heel vet. Um, uh, nou, waar ik werk. Uh, waar ga ik nog meer naartoe? Uh, Gewoon studentenplek, Criterion... Uh, nou ja, gewoon zo gaat het een beetje door. Ja, eigenlijk voel je je wel thuis in, in Amsterdam. Ja, ja, zeker. Goed, we gaan nog één nummer horen. En dan gaan we nog een blokje van twee doen. Maar eerst is dat voor Gully. En Cully kennen Marcus en ik nog uit de voorronde van de Rob wordt En zijn single is vorige week verschenen. dat nummer dat heet Where Did You Learn How To Fly? I I might try open, and the dust I fade away My shoelace is all replaced with dandelions And I just wanna know when you learn how to fly <laughs> I wanna know your name I wanna know your name Set one, two, three. I can't hold it Been wasting my time, didn't even give it a try Cause I might fall from the sky I, My feet are planted to the ground, ground, ground, ground, ground and, and I ain't overgrown my flowers Plants are cooled around my trousers You've been tied holding down And now it's grown to my hips Squeeze it till my skin turns red Now my mouth is drying up and Cult, uh, kul? nee, Kully heet hij. En where did you learn how to fly? Want het is weer zo'n onuitsprekelijke titel van, uh, van zo'n uh, zo nummer. Uh, het is tijd uh, voor de bonus. Want uh, Stijn nee. gaat nog, uh, nog een blokje van twee doen. Dat is, uh, de laatste keer dat dat uh, gebeurde was Frank van Kasteren, de, de, de helft van Kafka, die dat, uh, die dat deed... Die had, uh, die had zes nummers Nou, Het, uh, het, het werden er volgens mij uh, werden het Zelfs niet meer uh, Ik geloof dat het uh, zelfs ook acht uh, waren Dat hij uh, aangedikt had Dus daar kom jij uh, In dat raadje kom je dus uh, te staan Maar laten we het eerste nummer uh, gaan doen En het is uh, in dit blok Nederlandstalig en Engelstalig En we beginnen met het Nederlandstalige nummer En dat heet Gigantisch er maar mee stoppen dat is wat ik altijd zei, ik zit met mijn vingers aan de knoppen Doe me niet opzij oh het me niet opzij verward door wat me nooit verteld is er is zoveel zoveel meer, struikelend over al mijn gereedschap vind ik een nieuwe manier Zelf steeds in de vingers S'nachts huil ik stiekem Om mijn bloed Eigenwijs nuchter blijf ik zingen Geregeld Geef je me adviezen Uit de krochten van je ziel Ik zwijg en eet Al mijn verlies op Ik maak je fouten opnieuw Oh, ik maak ze opnieuw Ik had het was hem wel. Oké, okay. ja, ik zit, hier, ik, ik zit zo... Dat ik denk, er komt iets van een mooi eind en in één keer... POM! Ja, dat, ja. dat is, uh, dat is toch, toch ook wel een beetje het leuke aan jou, dat je soms ook uh, dat een nummer in één keer zou... Tok, en dat uh, heel onverwachte... Uh, onverw ja, dat is, maakt De muziek ook wel weer mooi. Dat het niet een gestandardiseerd uh, verhaal is natuurlijk. Uh, het laatste nummer van vanavond, ja, je hoort het goed, uh, Stijn heeft er acht gespeeld. Uh, en dat is weer een Engelstalig nummer. En dat nummer dat heet I Did It. Mm -hmm. I Did It. Een beetje een gevaarlijk nummer. Pas op. Done. It's another And outside nothing has changed But I did it, I did it Let me laugh, come I wanna show you something It's beyond your imagination I did it, I did it Hide from the truth I try to escape quite a list, and you left me quite a mark, it hurt me, didn't it hurt you, in some way, oh, come, climb the stairs to the second floor, I built it in my own apartment, I did it, I did it. Dat vond ik wel even leuk om nog even te vermelden. Thomas die gaat op een gegeven moment even naar die laptop daar. Maar vergeet het afstapje. Dus het, dus het was bijna een lawaai en graas in de studio. Maar het ging allemaal net goed. En ik weet, ik weet dat we hier iemand hebben die de tv doet. Nou, die schopte zijn een camera onder, onderweg even ergens omver. Dus... Uh, in dat geval is uh, dat enige leed uh, een beetje bespaard uh, gebleven in dit geval. Maar goed, we gaan zo nog even een afsluitende babbel doen. Ja. Um, ik was afgelopen zondag even buurten bij collega's. Want die hadden wel iets heel bijzonders. Want die hadden namelijk in hun radio uitzending de popronde. En dat hebben ze dan gecombineerd. Dat je de, de popronde kan doen... Uh, ...in een radiostudio... ...maar dat je tegelijkertijd dus ook gewoon dan kan kijken... ...hoe de optredens uh, uh, verlopen. Dat, is, dat uh, was bij... Uh, ...de collega's van RPL Woede. Het programma heet Paulie Meen even ...van mijn uh, zeer gewaardeerde vriend... ...en collega Maarten Verduin. En voor ons... ...zaten daar ook bekenden in... ...want het was de tweede band in die, die uitzending... ...en dat waren Rasmus Bisschop... ...en Marijn, oftewel Marijn Charlie... ...die uh, waren er ook... Dus, wat deed ik? Ik uh, trok Maarten even aan zijn jasje en zeg van... luister, als uh, Rasmus Bisschop komt... want Rasmus heeft een overvolle agenda en wat dat betreft uh, een hele muzikale agenda... want hij speelt één bij de Cruise en de Doeks of Harem. dat is één... bij, uh, wat was het, uh, Chai, daar speelt hij ook uh, mee. Nou, daar, uh, daar had uh, Stijn geloof ik ook nog uh, een enige connectie mee met de drummer van, uh, van, uh, van Chai... Uh, drie is uh, de band uh, Daisy Bellas. Daar speelt hij ook nog eens een keer de gitaar nog uh, mee. En vier uh, was het dus uh, bij, uh, bij Hunk. En ik nou ja, geloof dat ik ze dan bijna allemaal opgenoemd. En uh, nou ja, ook Maren Charlie. Ik denk dat hij bij, bij vijf bands is hij actief. Dus Marcus en ik uh, vinden als hij ergens uh, staat op een bevrijdingsprof... dan kijken we ook meteen even van... Uh, doet hij uh, wel meerdere bands uh, vandaag... en dan is hij ook niet meer van het podium af te krijgen. Dus Maarten stelt die vraag... Van, heb je ook nog een, nog een echt leven naast de muziek? Dus waarop Rasmus zegt... ja ik ben toch wel uh, echt fulltime met muziek bezig. En dat deed hij ook uh, afgelopen zondag met Verven... tijdens uh, dat optreden al daar. Want het was uh, met een elektrische gitaar... Uh, speelde dat uh, allemaal ingetogen. Welcome to my brain. Dat is de laatste single van Maren Charlie... Uh, was zo'n ingetogen nummer, maar hij klinkt op de single klinkt hij toch behoorlijk anders. Nou, dat hoor je dus nu. You may say that I'm perfect and believe that I'm the next best thing or that I kind of suck. My ears will swallow up and my brain will spit it out a pile of words I won't be picking up. Cause I'm already doubting the next thing. I just wanna be carefree existing.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 en die kan ik jou niet geven Lieverd, waar ben jij mee bezig Dit heeft allemaal geen zin, Want het kan me niet schelen Nee, ik hoef je niet te spreken Jij wordt nu bij het verleden ik Kan niet terug naar het begin oh, oh, oh. Ook bij deze Stanford hebben we aandacht besteed afgelopen maand. Uh, omdat hij een single release had uh, gedaan. Uh, het nummer dat heet Reden. Is uh, lekker toegankelijk trouwens. Uh, ik denk uh, hij zou zomaar ook op uh, de commerciële zenders uh, terecht uh, kunnen komen. Uh, <tie> daarvoor hoorden we Marion Charlie uh, afgelopen zondag in zowel de radiostudio... maar ook met een volle band Later nog uh, ergens in Voerden hebben ze ook nog uh, opgetreden. En dat was met een uh, volle band sterkte. En dan klinkt het toch zoals het uh, zou moeten klinken. Welcome to my brain is het uh, laatste uh, single. En bovendien, ze hebben al toegezegd dat ze deze kant op komen. En waarschijnlijk zijn het Rasmus en Marijn die dan inderdaad hier komen spelen. Uh, maar dan is het wel uh, de aanleiding als er een EP gaat komen. En die EP die is in de planning volgend jaar. Dus. Uh, hoe staat het uh, met jouw uh, plannen? voor Snoden plannen voor uh, materiaal? Uh, of uh, is dat nog enigszins Noe. geparkeerd? Nou, nee, niet, nou, niet nee. geparkeerd. Ik heb natuurlijk dus die eerste dingen uitgebracht, een beetje voor de zomer. Ja. Um, over twee weken komt er een Frans liedje uit, wat ik jou nog moet sturen. Ah! Um, en ook net heb gespeeld. En anderhalf maand later komt er nog een Frans liedje uit, wat ik ook net heb gespeeld. Ja. Maar dan gewoon met volle productie en zo. Oké. Okay. Um, en dan. Ik, ben nu, ik heb nu een heel nice nou, producer en ook een heel goede vriend van me... met wie ik echt elke week zit. Ja. Um, en we gaan proberen een EP te maken ergens in de lente, zomer. Ja. Dus dan komt er een echte EP. Ja, um, ja. En moet die EP, wordt het dan uh, een... Ja, ik zou bijna onder zeggen, ratje toe aan talen? Of uh, wordt het dan uh, <laughs> nee, gewoon echt... Vragen, uh, ja. Nee, ik denk dat ik het eigenlijk helemaal in het Engels wil doen. Helemaal in het Engels. Um, maar ik denk dat ik ook daar omheen niet... Om er, je wordt gelukkig niet echt Nederlands of Frans gaan parkeren. Ik wil ook dat nog blijven doen. Maar ja, ik ben wel benieuwd om gewoon even helemaal één taal, één concept te Is dat toch ook voor jou uh, misschien zelf een muzikale ontdekkingsreis van wat bij je past? Ja, waarschijnlijk. Maar ik, heb het ook een beetje, ik wil het ook een beetje zien dat het gewoon kan, alle drie. Ik merk hmm. heel erg dat ik op school van, zo van, weet je wel, Constorium... Je moet een taal kiezen, een beetje commercieel. Um, maar ik werk nu ook met een aantal mensen samen die het juist heel interessant vinden... dat het gewoon drie talen zijn en dat ja. het kan... Uh, dus ik wil er eigenlijk vooral mee door blijven gaan. Ja, hoe, want, hoe, want ja, je geeft al min of meer aan hoe ze erop reageren. Maar uh, vinden ze dat niet een beetje raar? Dat jij dan, dan weer met een Franstalig, dan ja. weer met een Engelstalig liedje. En dan ineens weer met gewoon een Nederlandstalig ja, liedje. Ja, ik vind dat heel op. veel mensen dat raar vinden en verwarrend. En ook dan denk ik van, hm maar hoe ga je dat dan bijvoorbeeld promoten? En hoe ja. zit je jezelf neer als artiest? Een beetje die kant. Maar ik, ja, de artiesten die, die ik heel bijzonder vind. Um, dat zijn ook juist een beetje mensen die de randjes op zoeken of wat. Hmm. wat meer experimenteren. Dus dat wil je, ik ook wel doen. Ja, je kunt ook zeggen van... dit ben ik. Ja. En dan moet je het mee doen. Toch, ik weet niet volgens mij is dat de, de goede... ja het is wel uh, maar goed uh, maar uh, succes aan iedereen maar... ja maar uh, kijk de grote commerciële jongens die denken er natuurlijk niet zo in die willen dus wat je net zegt ja gewoon nee, maar planmatig ook, je, maar je en uh, promoten en noem maar op uh, ja dus... en daar maar daar ben ik echt niet vies van ik vind dat ook gewoon tuurlijk je ja. bedoel je wil ook gewoon ervoor zorgen dat het bij alle mensen terecht komt en dat je met echt wel mensen contact maakt en dat er ja dat het een soort universeel iets is maar ja, want ja. stel dat uh, iemand zegt zoals, bijvoorbeeld dat je studeert nu in uh, Rotterdam... Precies. Hè, dat ze de organisatoren <laughs> van bijvoorbeeld uh, de PopUnie, waar ik ook uh, ooit voor geschreven heb... Oh, ja, dat is ja. al vijf jaar geleden, maar goed, ik heb er uh, een paar uh, recensies voor geschreven destijds... Ja. Ja. Uh, als die zeggen, nou die Stijn, die willen we wel uh, hebben bij, de, bij de, de Rotterdam Popprijs... of de Popprijs, uh, de Grote Prijs van Rotterdam, ja, uh -huh. Cena, CENA Grote Prijs van Rotterdam, zo heet die voluit... <laughs> Ja, dan uh, willen ze toch wel weten van... Wat ja. doet ze nou? Wat doet ze nou, Wat want, doet ze nou eigenlijk? Want, Welk genre moeten we het neerzetten? Ja, ja. precies. Nee, ja, klopt, bedoel, ja, uh, dan, dan heb ik denk ik gewoon... Uh, excuse me, dit is wie ik ben. Succes. Ja. Oh, kijk. Okay. Ja. Ja. ja, want, uh, ja. want ik, ik zie de jury al van de Rob Agda-woord... Er moet wel duidelijk een keuze worden gemaakt. Dat zeggen ze vaak, hoor. Mm. Bij, dit, uh, bij dit soort. Hallo, de... ik graag. Ja? Hey, maar ik maak genoeg keuzes, hoor. Ja. Nou, Oké. Okay. Dan dus... okay, okay, ja. <laughs> Dat is goed. Dat is goed. Ja. Uh, maar gaat het je ook wel makkelijk af om keuzes te maken? Uh, ja, eigenlijk wel. Hmm. Nee, ik weet wel dat sommige mensen dat ook heel moeilijk vinden, maar ik, uh, ik vind dat niet zo moeilijk. Oké. Okay. Ja. Vond je het leuk dat je hier geweest bent? Heel leuk, ja. Ja, ja echt, ja. dank dat ik er mocht zijn. Nou, dat ik nou, zoveel liedjes mocht spelen. Dat ja, heel nice. Ja, je zit in, in het rijtje bij Frank van Castro. Dat nou, is dat toch ook is, niet de minst dat hoor. Dat uh, die, ja. die speelt uh, met uh, Daphne Holthand uh, samen met Kafka. Dus, uh, dus ja. Cool, nou. Goed, uh, we gaan zo uh, <coughs> langzamerhand een beetje er een einde aan maken. Het licht gaat al uit, uh, de camera ligt er zo, in dit geval. Dit is Marne Citizen. I now It goes away this Zit, uh, en haar nummer Brockenwalls... Ze gaat er ook volgens mij een clip bij maken. En dan moet ik even... Even de kuchknop... Uh, kuchknop even gebruiken. Ja, die, die, die is gewoon in de vorm van een schuif. Um, deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf zit erop. Volgende maand zit, staan hier... Jawel. Blanco die uh, komt spelen. En... Michel Tuip. Die gaat uh, toch meekomen. Dus uh, voor één nummer is dat in ieder geval. Uh, daar sluit ik niet uh, de avond mee af. Maar die, uh, die komen volgende maand uh, bij 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En de maand Europa is inmiddels ook bekend. Want dat was degene die we hier al eerder in deze uitzending hebben gehad. En dat is Ruud Houding. Laatste donderdag van november komt hij uh, langs. Dus de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolven voor dit jaar zijn in ieder geval bijna uh, helemaal ingevuld. Uh, nu we het toch over Ruud Haveling hebben, sluiten we daar ook mee deze 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf van de editie september af. Heeft alles te maken met het album wat morgen gaat uh, verschijnen. Hier is I'll Always Believe in You. Ik zeg tot volgende week. Dag! Drifting away from you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 sweet lament sounds from a rooftop all the world is rushing while well, i am angry until i'm ready to begin again feels just like a new day 6x9. Straks meer. CFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9.